Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Franse bevrijdingsactie in Somalië mislukt. Arrestatie na moord op Groningse prostituee... en schijnconstructie Poolse werknemers in tuinbouw. Het weer in het zuiden neemt de bewolking toe... en vanavond en vannacht is in het uiterste zuiden kans op wat sneeuw...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 Met name is er onduidelijkheid over het lot van de Franse gijzelaar. De Franse minister van Defensie heeft vanochtend een persconferentie gegeven. Correspondent Ron Linker. Waaruit bestaat die onduidelijkheid? Nou, het Franse ministerie kan niet met zekerheid zeggen... dat de gegijzelde Fransman is omgekomen. Men gaat er hier in Parijs wel van uit. Alles wijst erop, zeggen ze, dat de gijzelnemers... van de moslim-extremistische Al-Shabaab hem hebben gedood... tijdens die bevrijdingsoperatie. Maar de Fransen weten het niet met 100 procent... Zeker. Uh, de gijzelnemers zeggen namelijk dat de Fransman nog leeft... en dat hij de komende dagen terechtgesteld zal worden. Nou, daaruit kun je in ieder geval concluderen dat de Franse commandos... zeer waarschijnlijk het lichaam van de gegijzelde niet hebben kunnen meenemen... bij een vergeefse bevrijdingspoging dus, waarbij één soldaat is omgekomen... en een andere Frans militair vermist wordt. Uh, dat is Somalië. Dan Mali, gisteren die Franse interventie daar... Um, heeft de minister daar ook iets over verteld, over die interventie? Want het Malinese leger, uh, met hulp van Franse militairen... Uh, islamitische opstandelingen verjaagt uit het stadje Konna. Had de minister nog interessante details daarover? Ja, de minister van Defensie, Jean-Yves Le Drian, sprak over het verloop van de strijd daar. Hè. Hij, hij vertelde bijvoorbeeld dat enkele honderden Franse militairen... in de hoofdstad Bamako zijn aangekomen om de stad te gaan beschermen... tegen een mogelijke aanval van die opstandelingen. Maar hij vertelde ook dat de Fransen vanuit de lucht... met name met helikopters en vliegtuigen het regeringsleger hebben gesteund... om te voorkomen dat die opstandelingen vanuit het noorden op zouden rukken... richting de strategisch gelegen stad Mopti. Maar ook deze strijd verloopt bloedig want Bij de acties is een Franse helikopterpiloot om het leven gekomen. Dansse combat intense. Malheureusement een de nos pilotes, le lieutenant Boiteux de 4e RHC de Pau a été mortellement blessé. Ja, de piloot werd getroffen tijdens de operatie in zijn helikopter is later aan zijn verwondingen bezweken op deze bloedige dag voor het Franse leger. Correspondent Ron Linker. En dat is de verkeerde pingel. We gaan gewoon door naar het volgende onderwerp. Verkeer komt zometeen misschien. De politie heeft de verdachte aangehouden voor de moord... eerder deze week op een prostituee in Groningen. Gisteren werd een compositiedekening van de 44-jarige verdachte verspreid. En daarna kwamen tientallen tips binnen. Die hebben volgens de politie een nadrukkelijke rol gespeeld bij de arrestatie. De 43-jarige slachtoffer werd dinsdag in een pand aan de vishoek gevonden. Ze was neergestoken. Er werd vermoed dat de dader een klant was van de Oost-Europese prostituee. De inspectie voor de gezondheidszorg sloot niet alleen een deal met de omstreden neuroloog Jansen Steur, maar ook met tientallen andere dysfunctionerende artsen. Dat stelt hoogleraar gezondheidsrecht Johan Legematen in het Radio 1-programma Argos. Legematen deed onderzoek naar de inspectie en het tuchtrecht in 2009. De inspectie koos in de jaren daarvoor bewust voor onderhandse afspraken in plaats van het indienen van een tuchtklacht.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 kunnen kunt wel afspraken van iemand maken? Gewoon op schrift stellen, handtekening eronder van beide partijen.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 gemaakt van, jij zult niet meer als verpleegkundige aan de slag gaan. En dat is een, meer van dat soort voorbeelden geweest in die periode. In plaats van dat ze een tuchtklacht hadden ingediend? In plaats van dat ze een tuchtklacht hebben ingediend. Dat had heel goed gekund in die situatie. En ook in de situatie Janssen Steur was daar uiteindelijk natuurlijk ruim voldoende uh, munitie voor, om het zomaar te zeggen, om dat te doen. Maar in plaats daarvan koos men voor die strategie van die afspraken. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. PvdA en CDA willen een harde aanpak van malafide uitzendbureaus. Die gebruiken een constructie waardoor Polen goedkoop in de tuinbouw kunnen werken. De uitzendbureaus betalen Polen het wettelijke Poolse minimumloon van 500 euro... plus ongeveer 1000 euro onkostenvergoeding. Samen is dat 1500 euro en dat is het Nederlands wettelijk minimumloon. Maar alleen over het bedrag van 500 euro worden sociale lasten betaald. Wethouder Arne Weverling van de gemeente Westland over de constructie. ...op deze manier uh, minder sociale lasten afgedragen. Uh, men kan uh, voor een lagere prijs werken. Uh, er ontstaat eigenlijk e uh, oneerlijke concurrentie. En ja, de Nederlandse staat die loopt daardoor uh, inkomsten mis. Oneerlijke concurrentie dus, vindt de Westlandse wethouder. Hij wil dat minister Ascher van Sociale Zaken een einde maakt aan deze constructie. Ik praat erover verder met Pieter Heerma, Tweede Kamerlid van het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Wat dacht u toen u de wethouder vanochtend hoorde over deze betalingsconstructie? Uh, toen ik hem hoorde dacht ik, uh, daar gaan we weer. Want het is niet de eerste keer dat uh, Malefiede-uitzendbureaus... weer een nieuwe truc bedenken om uh, Nederlandse regels te ontwijken... dan wel te ontduiken. Uh, dit is uh, zeer onwenselijk en daarom heb ik, net zoals u net aangaf, de collega van de PvdA, ook aan minister Asscher gevraagd... om hier uh, zo snel mogelijk een einde aan te maken. En wat moet hij dan precies doen? Nou kijk, er zijn, uh, er zijn ruwweg twee mogelijkheden. Of de, de, de bedachte constructie van, van Malefiede-uitzendbureaus... Voldoet niet aan, aan de regels. Nou, Dan is het sowieso makkelijk om in te grijpen. Dan kan er gewoon uh, een einde gemaakt worden. Uh, ik ben echt bang dat er in dit geval geen sprake is van belastingontduiking, maar eerder van belastingontwijking. Dus dat het niet illegaal was, op zich in de wet kan het, of een maas in de wet? Precies, u zegt het, uh, zegt het zeer correct. Maar ook dan is het zeer onwenselijk. En kent deze constructie eigenlijk alleen maar verliezers. En ook dan vind ik eigenlijk dat als je er zo snel mogelijk een einde aan moet maken. Nou zijn er bedrijven hier de dupe van, hè? want zij kunnen niet concurreren... tegen bedrijven met goedkope Poolse krachten. Maar hoe is dat eigenlijk voor de werknemers zelf? Nou, het is eigenlijk... Uh, kent, kent, kent, kent, kent deze constructie alleen maar verliezers. Nederlandse werknemers kunnen er niet tegen op concurreren... Bonafide Nederlandse bedrijven kunnen er ook niet tegenop concurreren. De Poolse medewerkers worden vaak als ze terugkomen in Polen... daar nog met een Poolse naheffing uh, opgeschadeld. Over die duizend ook... euro, over dat restbedrag eigenlijk. Over dat restbedrag ja, ja. van, van, van die constructie die ze hier bedacht hebben... Met die, uh, met die onkostenvergoeding. Dus eigenlijk worden alleen de malafide uitzendingbureaus er zelf beter van... en kennen dit soort, uh, dit soort schimmige constructies verder alleen maar verliezers. En weet u of deze constructie ook in andere sectoren dan de tuinbouw wordt gebruikt? Nou, de, de, de wethouder uit het Westland die, de, de, die de, deze kwestie aan het licht brengt en aan de bel trekt... Die, die vermoedt dat het in, in meerdere sectoren dat ge, geval kan zijn. Um, ik vrees dat dat, dat dat risico groot is, omdat het ook in december bleek in de Championteelt teelt... dat er uh, uitbuitingen en rare constructies plaatsvinden... Uh, daar is uh, minister Asscher zeer kordaat geweest in de ja. daadkracht om in te treden. En ik wil diezelfde daadkracht hier eigenlijk ook wel zien. Dat was toen met de supermarkten die die toen op de vingers stikten. Ja, en, maar ook de, de, de, de, de, de bedrijven die dit soort uitbuiting laten uh, doen... die werden natuurlijk ook stevig door me aangesproken. En dat is terecht en dat mag uh, wat mij betreft hier ook gebeuren. Dank u wel, we, uh, dank u wel uh, Pieter Hierma van het CDA. Dank u wel.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 Over een klein uurtje begint in het 10.5 Schaatstadion... de tweede dag van de Europese kampioenschappen. In Heerenveen is natuurlijk verslaggever Sebastiaan Timmermans. Sebastiaan, de vrouwen die komen voor het eerst in actie op de 500 en de 3000 meter. Grote vraag natuurlijk of titelverdedigster Martina Sablikova... wel aan de start verschijnt, want zij had last van de rug, hè? Ja, inderdaad. Maar uh, ze staat er nog altijd bij in de lotinglijst. Ik zal nog even checken uh, in het systeem wat ik voor mijn neus heb. Ja, staat ze nog altijd. Fresh, Tiende rit op ja. de 500 meter. Precies, even op F5 drukken. <laughs> uh, ik moet eerlijk zeggen, wij kwamen haar vanochtend uh, tegen. Zij had getraind en wij verlieten het hotel op weg uh, naar de baan. Slaapt in hetzelfde hotel als ons. En ik vond het nou niet echt met pijnvertrokken gezichten erbij lopen, zeg maar. Ze liep eigenlijk vrij rustig. En we kennen van Sablikova ook wel een beetje de verhalen uit het verleden... dat ze wel eens vaker voor een toernooi zei dat ze niet fit was. Dat ze wat mankeerde. En dan kwam het puntje bij het paaltje op het ijs. En dan bleek er eigenlijk helemaal niet zo heel veel aan de hand te zijn. Maar goed, uh, we gaan het zien. Ze zegt zelf dus dat ze door die rugblessure... eigenlijk niet meer dan drie ronden uh, goed kan schaatsen. Nou, de 500 meter komt ze dus dan uh, wel door ja, de drie kilometer, zeven en een halve ronde... dat is dus uh, eigenlijk een soort sleutelafstand meteen op deze eerste dag voor haar. Zijn er dan naast haar nog uh, andere grote favorieten? Ja, er zijn toch wel veel dames met een vraagteken, hoor. Sablikova dus. Irene Wüst heeft natuurlijk ook uh, tot twee keer toe uh, de flinke griep te pakken... eigenlijk dit seizoen, of ge gehad. Altijd een beetje de vraag hoe dat nog doorwerkt een paar weken uh, uh, daarna. Uh, dan hebben we natuurlijk Claudia Pechstein nog, 40 jaar. Maar kan altijd nog wel goed mee op zo'n allround toernooi. Uh, men zegt, de mensen die uh, wekelijks bij trainingen komen... dat de Poolse dames en de Russische dames uh, goed rijden en dichter bij de subtop komen. Dus wat dat betreft hopen we toch uh, vandaag en morgen antwoorden te krijgen... op tal van vragen bij dat vrouwentoernooi. Dan de mannen, 1500 uh, meter vandaag alleen. Hè? Uh... Eigenlijk gisteren lijkt het wel beslist, hè? Sven Kramer daar oppermachtig. Ja. Um, gaan we dan eigenlijk nu kijken naar wie wordt er uh, tweede? Wie eindigt er achter Kramer? Bijvoorbeeld Blokhuizen of Bukko? Ja, het, het gek is eigenlijk dat de verschillen zo'n beetje steeds gelijk zijn. Hè? Kramer staat achter ze, 7900ste voor Blokhuizen. En Bukhu de Noor staat op zijn beurt weer achter 7800 ste achter Blokhuizen. Bukhu dus derde. En heeft uh, die Noor, Bukhu, heeft op zijn beurt weer uh, zo'n beetje dezelfde voorsprong op de nummer vier. Dus die verschillen zijn zo'n beetje uh, gelijk. Nou nee, Blokhuizen had gisteren de kans om uh, Kramer een keer te verslaan. Om te winnen. En om na zo'n eerste dag aan de leiding te gaan. Hij heeft die kans laten liggen met een teleurstellende... Uh, eerste deel vooral van de vijf kilometer. En Kramer, uh, als hij geen fouten maakt, is hij inderdaad op weg naar zijn zesde Europese titel Maar goed, er moeten nog wel twee afstanden worden gereden. Vandaag de 1500 en morgen de 10. En de publieke belangstelling. Gisteren hoorde ik je, toen kwam het een beetje langzaam op gang. Toen was het nog ja. uh, een half uurtje van tevoren, zei uh, redelijk leeg. Hoe is het nu? Uh, nou, uh, op het moment dat je het vraagt, gaan de deuren open. Ah, dus stroomen okay. stromen nu honderden, <laughs> ja. vooral in het oranje geklede mensen, uh, stromen nu tien binnen om uh, een plekje vooraan vooral bij de staantribunes te bemachtigen. Maar ik heb begrepen dat het vandaag uitverkocht is. Oh, mooi. Nou, dankjewel, Sebastiaan Timmerman. We gaan je nog veel horen vandaag, zometeen natuurlijk in Langs de Lijn. Snowboarden dan. Snowboardster Nicolien Sauerbreij heeft bij de wereldbekerwedstrijden... in het Oostenrijkse Bad Gastein een Olympische nominatie binnengehaald. De Olympisch kampioenen kwalificeerden zich op de slalom... als zestiende voor de finale ronde. Er is geen verkeer, dus we gaan door naar het belangrijkste nieuws. Er is verwarring over een reddingsactie van Franse commando's... die in Somalië de geheimagent Denis Alex proberen te bevrijden. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord... eerder deze week op een prostituee in Groningen. En PvdA en CDA willen dat minister Asscher een eind maakt... aan de schijnconstructie voor arbeidsbureaus met Poolse werknemers. Die leidt tot belastingontwijking bij bedrijven... en naheffingen voor de werknemers in Polen.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 Dames en heren, een hele goede middag. Dit is Toals in Bedrijf, het programma op Radio 1... over het Nederlands bedrijfsleven en over ondernemen en hoe leuk dat is. Elke zaterdagmiddag bespreken we het economisch nieuws van de afgelopen week. En vandaag hebben we in de studio Kees Vermaas, de CEO van Nicey Euronext. Of NYSE, zoals mensen het maar het heet nice, uh, Nicey Euronext, hè. Ja. Uh, en uh, welkom, allereerst natuurlijk. Dank u wel. En Haik Balian, die is directeur van de Amsterdamse dierentuin Artis. Dit jaar 175 jaar bestaat uh, de dierentuin... Uh, Meneer Balian, niet gelukkig. Ongelooflijk, hè? Ja, het is ongelooflijk, ja. Hele mooie oude dierentuin. Uh, we gaan even kennis maken. Eerst een kort voorstelrondje, dan gaan we naar het nieuws. Kees Vermaas woonde in Londen, in Parijs. En nu weer gewoon in Nederland, hè, volgens mij. Noordwijk en Hout. Ja. Nee, en sinds 2010 de bestuursvoorzitter van, uh, van Euronext, van onze, onze beurs. Onze Amster Amsterdamse beurs, eigenlijk, hè? Onze Amsterdamse beurs, zoals hij ja. er nog steeds staat, onderdeel van een grote groep. Ja. En bestaat al 400 jaar overigens. Al 400 jaar, precies. Ja, maar overigens sinds de VOC. Hè. Dat is eigenlijk ja. zo'n beetje de VOC-oprichting... Eh, eh, valt zo'n beetje samen met de Amsterdamse beurs, toch? Het is wereldwijd bekend dat de, de, de VOC zelf... dat was op het eerst dat je kon deelnemen met kapitaal. Ja. En daar zijn aandelen op uitgegeven. Precies. En dat is het oudste aandeel ter wereld. Dus ja. dat is de beurs. Ja, ja, ja. Nou. Kijk eens aan. Nou staat Euronext in de etalage. Deze week nog niet de Duitse beurs erin interesse te hebben... Dat zijn nogal uitdagingen, daar gaan we zo straks uitgebreid over praten. Maar eerst eventjes, die functie eh, ambieert u niet in uw jongere jaren, hè? Ooit eh, wilde u een zeeman worden, meneer Vermaas. Dat klopt, hè? Ja, dat is iets wat uh, als een rode draad <laughs> nog steeds door mijn leven loopt. Ja. Hoe gek het dat klinkt. Maar um, ja, vanaf dat ik een hele kleine jongen was... Uh, stroomt er water door mijn aderen, kennelijk. Hmm. Ik heb nog steeds heel veel met water. Hoe komt dat? Is dat ook van de, vanuit de familie... Uh... Geen idee. Geklopen, ik, ben niet, of niet? ik ben niet zweverig. Nou, we hebben wel wat terug in de familie, maar dat is meer binnen, binnenvaartschippers. Dat is uh -huh. dan al uh, ja, twee of drie generaties terug. Ja. Maar ik ben echt iemand die de zee opzoekt op allerlei mogelijke extreme hey. manieren. Ja, nou. kitesurfen, begrijp ik. Onder andere, ja. Ik ben vroeger windsurfer geweest, maar uh, tegenwoordig, de laatste tien jaar... is dat kitesurfen heel erg opgekomen. Hé, hey, maar waarom? Want het ja, zijn dezelfde mensen die de transitie maken... van gewoon skiën naar, naar snowboarden zo'n beetje. Waarom kitesurfen als je lekker op een plank kan staan? Is nou, het, toch het, is een een hele, het is een hele mooie vergelijking die u maakt. Ja. Maar ik, ik noem het wel eens uh, het kitesurfen, gewoon uh, boorden uh, terwijl wij geen bergen hebben. Ja. Wat je heel vaak ziet, uh, en ik woon dan in Noordwijk en Hout, vlakbij Noordwijk, dus vlakbij het strand. We hebben een hele fanatieke uh, groep met mensen. Mm -hmm. Die laten zich heel vaak afzetten of in Katwijk, Wassenaar of zelfs Scheveningen. Ja. En die met Zuidwestenwind maken die gewoon een lekker tochtje terug naar Noordwijk. Ja. En dat is, dat is net als boorden. Fantastisch. En u heeft dus arme spieren, we gaan geen armpje drukken vanmiddag, begrijp ik. Ja, ik word getraind door een ex-marinier. <laughs> ja. Dat dacht ik al, ja. In een jaar speech gisteren is hier gedelivered half mm. vijf, pleit u voor meer financiële educatie. Heel kort, waarom is dat belangrijk? Ik denk dat uh, het, uh, het goed is dat uh, het Nederlandse volk, de normale mensen, meer weten van het belang van een, uh, een kapitaalsysteem zoals dat bij een beurs onder toezicht plaatsvindt ontzettend belangrijk, met, met alle veranderingen in de wereld... Interna internationalisering. Um, kijk, iedereen weet ongeveer wat een beurs doet, maar niet goed genoeg... en ja. hoe belangrijk het voor de economie is. Ook met het vertrouwen, de vertrouwenscrisis waar we in zitten... mensen weer te laten vertrouwen dat zo'n beurs op zich wel, wel wat goed kan doen? Nou, juist. Juist ja. denk ik sinds 2008... Uh, ik denk dat we weinig mensen weten hoeveel wij financieren... om bedrijven en uh, overheden hmm. en onderdelen daarvan overend te houden. En het is ontzettend belangrijk dat die beurs... in dat gereguleerde systeem blijft staan. Juist. We gaan naar uh, onze andere gast, Heik Balian. Ja, meneer Balian, u bent tien jaar directeur van de Dierentuin Artis. 2003 eigenlijk dus. Ja. Overgestapt, laat ik het goed zeggen. U heeft ooit zoologie gestudeerd, nooit afgemaakt, begrijp ik. Nee, ik ben uh, als kind... Uh... Had ik heel veel dieren, mocht ik veel dieren houden van mijn ouders. Van een Aha. grote tuin, ik, als ik er maar zelf voor zorgde. Wat had u voor beesten? Nou, van alles, van kippen, konijnen, duiven, een <laughs> varkentje, tot tammenkouw, kanarie, eh, noem maar op. En op een gegeven moment liep alles door de tuin, wat een grote tuin en wat een heel groot hek, naar de straat. En ik droomde altijd dat ik, eh, want ik kom vanaf een heel klein jongetje al naar artus, dat ik directeur was van artus. En later zijn mijn kinderen uh, ook opgegroeid worden in het centrum van Amsterdam. Ze zijn mm -hmm. opgegroeid op uh, 100 meter van Arten zijn we verhuisd. Ik heb ooit een film met uh, Theo van Gogh, mijn paard en uh, Theo van Gogh en Jan Wolkers uh, terug naar Oostreest gemaakt. Ja. Het was net een tijd dat ik die kinderen kreeg en hij had ze tweeling. En toen zei ik tegen Jan Wolkers... Ja, ik wil aan de ene kant in die stad blijven... aan de andere kant vind ik het zo belangrijk dat je met natuur opgroeit... Want ik heb daar zelf zoveel aan gehad. Je kijkt anders naar de wereld. En natuur is essentieel. Toen zei hij, ja, als je als kind 100 vierkante meter aarde hebt... en je kan met je handen de grond in om er een worm uit te trekken... dan heb je contact met dat natuur. Leven. Ja. En uh, zo ben ik dus ook... Uh, dus, uh, ja. Ja. Maar je zei, wel, dat vind ik wel heel interessant, uh, ik maakte een film terug naar Oesje. je werd producent ge, jarenlang. Ja, ik ben begonnen. Ik ben geweest. Ja. Hè? Na die mislukte studie, was ik twintig. <laughs> ja. En uh, nou was het een hele zware tijd, net zoals nu, hè? Er was ja. weinig werk. En, uh, ja, wat doe je dan? Iedereen, al mijn vrienden studeerden en toen ben ik in de film terechtgekomen via mijn vader. En eerst als distributie, mm -hmm. uh, dus het importeren van films, vertalen. Ja. Tot, uh, van aardfilms in het begin tot later mainstream films zoals Dances with Wolves. En ook uh, na een aantal jaar begonnen met productie samen met een partner, Chris Brouwer. Uh, films zoals uh, Meisje met rode haar, Schatjes. Maltese uh, Mondium heeft, heeft enorme belangrijke Nederlandse films gemaakt. Ja, Echt ja. kaskrakers, hè? Ja, het ja, bedrijf was ook zeer succesvol. We op een gegeven moment 10 tot 12 procent van de markt. Ja. En, Video erbij, televisie erbij. Uiteindelijk hebben we het dan... Polygram uh, wilde het kopen, want we ja. wilden Europees een filmbedrijf opzetten. Hm. U was ook directielid bij Polygram, ja, na de hand, hè? Ja, dus toen uh, eerst... In, uh, verkocht in met, met u zelf erbij, als waren. Ja, Toch? Dus, uh, ja ik, ik, ik, ik, ik moest zoveel jaar blijven, toen was ik ja. klaar. Toen zeiden ze, we hebben problemen in Duitsland. Wil jij Duitsland niet opzetten? Uh -huh. Dus toen ben ik... Uh, en mijn, ik ben tweetalig opgevoed met mijn kinderen... Niet, dus ik dacht, dat is goed voor de kinderen ook. En dus hebben we naar Duitsland de Hamburg Juist. verhuisd. U heeft ook een bioscoopketen gehad, Minerva. Die heeft u met verkocht aan uh, paté. paté, Ja, onlangs, ja. Ja, twee jaar geleden. En, en dan ineens toch weer terug naar de oude liefde naar zoologie. Hoe ging dat, heel kort? Nou, heel kort. Ik kwam iemand tegen in 2001 op het vliegveld in Genève. Toen ging ik skiën met de uh -huh. kinderen. En die zei, ik ben interim manager bij Artes. <laughs> en toen dacht ik, zou ik nog terug willen... zou ik nog naar de jeugdfantasie Terug willen. En daar heb ik een jaar over nagedacht. Ik heb over nagedacht wat arts moest worden, wat de maatschappelijke betekenissen, richting eraan gegeven. En toen heb ik uh, na een jaar gebeld en toen lag ik net bij een het. En toen heb ik voor het eerst in mijn leven gesolliciteerd. En toen ben ik aangenomen. En het was een radicale. Het was heel angstig ook. Ja. Het is doodeng om, om je, als je ergens heel goed in bent, om iets heel anders te gaan doen. Ja, uh, ik maar... kijk even naar mijn collega. Als hij zegt varen, het eerste wat mij dan te binnen schiet, is denk ik, ga het een keer doen. Ja. En, en je zal zien, dat is... Kijk, het leven, hoe ouder je wordt, uh, hoe beperkter het... Uh, het is natuurlijk, de tijd wordt steeds korter. Dan moet hij eerst even niks verkopen. Maar dan nou, nou, kan het... Nee? Nou, goed, daar ben ik <laughs> zelf wel onderdeel Maar ik kan u, ik kan u vertellen, ik ben ook zo'n droomnaastrever, overigens. Um, want zeilen doe ik ook graag. En ik weet niet of u op de hoogte bent. De Van de Gloop is op dit moment. Ik, ik kijk ongeveer zes keer per dag waar die jongens liggen. Er zijn twaalf boten die zijn een rondje Antarctica solo aan het varen Met snelheden van ongeveer 30 km per uur. Continu. En uh, die komen overigens over drie weken terug in Les sables Dorlon in, in West-Frankrijk. Maar dat is wel een droom. En ik heb mij ingeschreven voor de Atlantic Rally Cruise in 2014. Nou, dus. Kijk al eens, Kijk. oversteken. <laughs> Radicaal. Precies. Ja, heel goed. Ik was ooit jurist en nu zit ik bij de radio. Kan u nagaan. Ja, nou, we praten zo verder over het runnen van de dierentuin in crisistijd... en over Euronext en over deze twee boeiende mannen uiteraard. Maar eerst gaan we terugblikken met ons weekoverzicht. Oh. Huh? Weekoverzicht. ICT-adviesbureau Capgemini heeft de knuppel in het hondenhok gegooid. En eh, misschien ook wel een taboe doorbroken. Want als het aan de directie ligt, moeten 400, vooral oudere werknemers, salaris inleveren. Topman Jeroen Versteeg gaat. De salaris van onze mensen. In, in goede relatie willen brengen met de marktwaarde van die mensen. En dat betekent dat we op een aantal plekken die lonen naar boven bijstellen... en op een aantal plekken uh, naar beneden. En dat gaat niet over kosten. Dat gaat juist over de continuïteit van de onderneming... en dat gaat over continuïteit van werkgelegenheid. Al nou dus versteeg demotie in plaats van promotie. Dus per individu kan er tot 10% salarisverlaging worden gevraagd. De ondernemingsraad is akkoord, maar dat betekent niet dat het personeel ook akkoord is. Nee, daar ga ik verder niet, uh, geen commentaar op geven. Ik ben zelf ook een 55-plusser, maar... Eh... Uh, uh, nou, ik verdien al niet zoveel, dus, uh, Nou, niet enthousiast meteen. 10% wordt dan wel erg veel. Nee. nee, geen commentaar. De verantwoordelijkheid ligt ineens op jouw schouders. Ik zou er mee eens denk ik. De lonen zijn in Nederland volgens het CBS het afgelopen jaar gemiddeld gestegen. Dat lijkt goed nieuws, maar door een stijgende inflatie wordt die loonsverhoging eigenlijk direct teniet gedaan. Robin Fransman van het Holland Financial Center, een denktank van de Nederlandse financiële sector, die maakt zich zorgen. En als je dan nagaat dat de lonen nu al vier jaar minder hard stijgen dan de inflatie. De, de btw-verhoging is er net nog overheen, we krijgen nog de assurantiebelasting, we krijgen nog bezuiniging op de kinderopvang. Dus je ziet dat die koopkracht maar afneemt en afneemt en afneemt... en relatief die schulden steeds groter worden. Ja, Dat is een recept voor een spiraal naar beneden. Wat betreft de werkloosheid is in Brabant ook sprake van een neerwaartse spiraal. Economisch gezien gaat die spiraal juist omhoog. Rob van Gijzel zou de burgemeester van Eindhoven niet zijn... als hij deze kans niet zou benutten om het innovatief belang van zijn stad te benadrukken. We hebben de twee grootste researchbedrijven. Dus Philips en ASML stoppen allebei 900 miljoen... Jaar Research Development. We hebben FBI, die maken elektronenmicroscopen... We hebben de DAF-fabrieken, we hebben VDL. Dus het zijn heel veel bedrijven in die high-tech sector die producten maken die nodig zijn om die transformatie tot stand te brengen. Air France KLM wil zijn Italiaanse branchegenoot Alitalia overnemen. De twee zouden al in vergevorderde fusiegesprekken zijn. Volgens luchtvaarteconom Hans Herkers is die Nederlands-Franse luchtvaartcombinatie vooral geïnteresseerd in Europa. Wat Air France KLM wil is een Europees bedrijf zijn wat, de hele, wat heel Europa ziet als toeleveranciers voor passagiers met name op de lange afstandsvluchten. En Air France KLM wil Zuid-Europa niet aan de concurrentie laten. En tot slot, wie of oh wie wordt de nieuwe voorzitter van de Eurogroep... de Europese ministers van Financiën, Rutte en Dijsselbloem, worden genoemd. Nou, dan weet u wel hoe laat het is, hè? Nou, ik uh, ben nog niet officieel gevraagd. Ik ben ook niet direct gepolst, maar de naam wordt genoemd. Met andere woorden, uw naam is dus gevallen. Mijn naam circuleert, ja, wordt in de mond genomen, zoals dat heet. Akkermans. Ja, professor Akkermans, alias Kees van Kooten. Rutte wil wel een goed woordje doen voor Dijsselbloem... met een tekst die hij niet had misstaan bij Van Kooten de Bie. Als Jeroen Dijsselbloem geen goede minister van Financiën zou zijn... dan was hij geen minister van Financiën geweest. Uh -huh. En als minister van Financiën, hij voldoet aan alle kanttekeningen in Nederland... plaatst ten aanzien van uh, de beoogd voorzitter van de eurogroep... vanzelfsprekend uh, past hij precies in dat plaatje. Ja, dat zeggen wij, dat past in het plaatje. Hè? Tot zover het werkoverzicht aan tafel, Keesformaat, CEO van Euronext... en ook Haik Balian, directeur van Artis. Even een paar reacties, heren. De topman van, de, van de ICT-bedrijf Capgemini, Jeroen Versteeg... vraagt van oudere werknemers 10% vrijwillig in te leveren. Zo wil je nieuwe ontslagronde voorkomen. Is dat een goed plan? Laten we het eerste stukje even bij de horens vatten. Nou, als, je, als je kijkt uh, dat zeg maar dat leidt tot uh, meer salaris... en als de economische omstandigheden veranderen... Ja. dan moet je zeggen... ja. Je moet eigenlijk, eigenlijk is het een beetje oneerlijk. Ik moest denken aan het liedje van The Hoe. In, in the old days was a young man who was a strong man. Nowadays it's the old man who got all the money. Oh. En, uh, oh, en, en, en het punt is natuurlijk dat als je zo'n systeem verandert, dat vind ik wel. Uh, mensen richten zich. Als ik kijk naar het leven, uh, even biologisch gezien heb je allemaal fases, je groeit op. En dan laten we even snel, op het moment dat je gaat werken... als je jong bent, 20 en 30, geen probleem. Vaak mensen heel oorspronkelijk. Goede ideeën, enorme output. Eigenlijk zou je daar veel moeten verdienen. Want daarna ga je... Fase: Eventueel kinderen krijgen of samenwonen. Heb je eigenlijk heb je alles tegelijk? Is het is heel druk. Je, je, je verdient eigenlijk nog weinig. Je hebt dan op dat moment heb je heel veel steun nodig. Heb je eigenlijk je grootste uitgaven. En dan word je ouder, zoals ik nu, uh, eind 50. Uh, kinderen het huis uit. Ze uh, zijn klaar met studeren. En eigenlijk kan er bij mij best wat vanaf. Ja. En uh, nou. Maar je kan het niet plotseling doen, want je, mensen richten natuurlijk hun leven op. Dus je zal dat systeem, je zal het systeem opnieuw moeten bedenken, denk ik. En ook kijken naar de jonge mensen. Want ja. vandaag lopen die allemaal vast, wat ze ook gestudeerd hebben. We doen niets aan ze. We krijgen een generatie. Ik denk, dat is heel triest wat er op dit ja? ogenblik gebeurt. Ja? Dat vind ik wel, ja. Oké. Okay. Kees Vermaas, deelt u de, de mening? Ja, ik deel die mening wel. Ik, uh, ik vind het een ontzettend moeilijke discussie, maar ik vind het tegelijkertijd ook heel moedig. En ook alweer logisch dat een bedrijf als Capgemini dat, uh, dit opbrengt. Mm. Ik denk dat, dat deze discussie veel breder overal gaat plaatsvinden. Ja. En dat zegt eigenlijk mijn uh, collega ook hier aan tafel. Dit is, uh, dit is zeer pijnlijk, maar zo is het. Demografisch zijn we aan het veranderen, economie verandert. Mm. En uh, als, ik, als ik naar Capgemini zelf kijk, ja, die heeft een aantal doelstellingen. Die zou ik wel moeten. Het is werkkapitaal wat je inzet. Je moet ook jong talent aan kunnen blijven trekken. En er zijn kennelijk krachten die dit tegengaan. Dus oh. hij, hij brengt het ter tafel heel moedig. Juist daarom mm. zou je kunnen zeggen... Uh, wat, en dat verbaast mij hogelijk en vele met mij... is dat jonge Versteeg als topman als je dit verhaal uitdraagt... en als je dit gewoon goed wil laden... dan zou je als topman moeten zeggen... laat ik mis bij mezelf beginnen. Ik doe een stukje van mijn salaris af. Dat is een goed verhaal mm. naar buiten toe. Dan wordt het ook een stuk leefbaarder. Dat mm. doet hij niet. Ik vind dat onverenigbaar, Kees van Maas. Ja, dat is een aanpak. Ik, uh, ik denk dat dat inderdaad ook wel... Uh, laat zien als je zelf een voorstap maakt. Ja. Als leider kijkt iedereen naar je. Dan, uh, dan zou dat wellicht uh, wat makkelijker of aanvaardbaarder besproken ja. Ja. worden. Ja. Maar, ja, de discussie is natuurlijk toch een andere. Er wordt hier gezegd, tenminste dat begrijp ik eruit... het gaat over wat je levert. Dus het is niet zo dat als je oud bent, of ouder bent... dat je per se minder moet verdienen. Het gaat er dus om... Je hebt iemand die levert de prestatie. Ja. Dan kan je jong of oud zijn, man of vrouw. Ja. Uh, allochtoon of autotoon. het maakt niet uit. Ja. Je kijkt naar de output. En op het moment dat die output wat minder wordt door allerlei redenen, dan zeg je. Nou, dat moeten we aanpassen. Ja. Ik vind wel, je kan niet zomaar dat kleedje daarin vandaan trekken. Je zal. Dat, je Stop moet daar ook met doen. je leven ja, rekening mee kunnen houden. Als je zo sociale bent. Had hij dan niet op je, om dit verhaal toch he? Ja, het is, maar dat is het het... niet alleen. is ook een sociale acceptatie ja. in je bedrijf. Ja, maar ofzo? dat is het marketing. Het, het, ja. het gaat het dan? Dan zeg je, ik doe maar het. Je moet het eruit leggen, toch? Ja, het is last. Nou, ja. Het is beter. Het, is, het was voor de marketing beter geweest. Dat denk ik ook, voor ja. de discussie weet ik het niet. Ja, die salariskloof, want u zei dat net al een beetje. Vind ik wel aardig. Tussen jong en oud. Die is groter aan het worden. Die wordt steeds groter. Um, dan gaat het nog kenteren? Want ik wil nou, net een heel pessimistisch wereldbeeld schetsen. Nou, als je kijkt demografisch, denk ik... Uh, meneer Maas zei dat ook net... 2020, ik las laatst, uh, is 28% van, het, van de ambtenaren in Amsterdam zijn met pensioen. Als je kijkt demografisch, ja. he, die, die, die, die bel waar ik toe hoorde, babyboomers... Ja. die zijn straks allemaal met pensioen. Uh, dus je krijgt straks in Nederland, en dat is natuurlijk ook de waanzin... van, van onze politiek uh, met, met, met, uh, met de instroom. Wij krijgen een enorm tekort. Bij Artis ben ik nu al aan het kijken naar het personeelsbeleid... Ja. voor over zeven jaar, en eigen opleidingen, et cetera. Want het wordt enorm moeilijk om straks mensen te krijgen. Ja. Nu hebben we al een enorme mismatch tussen wat er nodig is. Kijk naar ICT, kijk naar microbiologie, kijk naar, naar, naar de voedselindustrie. Er is een enorme mismatch tussen wat er U kunt gewoon mensen aan... niet vinden die u echt nodig hebben. Nee, wij wel, maar okay. de Nederlandse economie niet. Ja, ja. Wij hebben gelukkig nog de u... mensen, maar we zien dit... Ik zie dit op ons we afkomen, komen. want het is gewoon onvermijdelijk. Mm -hmm. Dus je zal... Uh, iets aan moeten doen. En we ja. zitten nu met een generatie die werkeloos is. Hè, die van school, van de universiteit. Ik zie het allemaal, allemaal hoog opgeleide mensen. En er is geen werk. Politiek gebeurt er niks mee. En dat is een, een verloren generatie die we straks ernstig nodig hebben. Ja, dat is, en dat, dat is ons ons eigenlijk, precies, ja, die zou doen. de politiek daar wat aan moeten doen? Ja, en die krijgen straks twee uh, babyboomers voor hun rekening, hè, per persoon. Voilà. Die, moet, die moeten En het houden, bedrijfsleven ja, ook het. in wezen. Die zouden die instroom moeten, moeten doen. Ja, dat, uh, je zou dan zeggen van nou, dan, moeten we, hè, dan zou je moeten ingrijpen. Het kabinet of de uh, overheid moet iets doen. Uiteindelijk is het toch zo dat de markt, de markt moet het toch zelf... Hey, doet dat nu zelf ook. Uh, over zeven jaar een plan maken. Of ja. voor over ja. zeven jaar een plan maken. Dat is ja. toch de enige weg naar voren. Ja, absoluut. Want we gaan zitten wachten op de rest van de wereld. Dat werkt natuurlijk niet. Hè. En dat doen we al te veel dat natuurlijk we al als veel. we kijken naar duurzaamheid... en dat soort dingen in ja. Nederland. Ja. Ja. Het komt keihard op ons af. Hè. Ja, we kunnen dit niet voorkomen... Ik de, en ik denk dat het wel Nederlands is. En, en Nogmaals, Capgemini is een goed voorbeeld. Maar kijk naar onze pensioen. Uiteindelijk, uh, ik ben ook als werkgever daar natuurlijk bij betrokken. Pensioenfondsen die onder water staan... en die, uh, die ja. volgens het herstelplan moeten leveren... die, die komen tegen de issues aan. Dat, uh, en, en dat wordt meer bewustwording dat jongere mensen gaan beseffen... dat ze de komende 15 jaar niet voor zichzelf betalen... maar voor de ouderen Volgende, die precies. ook nog 10 jaar eerder met pensioen zijn ja, gegaan. Ja. Dus er komt ergens een kloof... En dat is een pijnlijke discussie. Maar je, je, kan, je moet daarmee omgaan ergens ja. in dit In ja. ja. geleidelijkheid, denk ja. ik. Hè. Je, je mag niet zomaar, vind ik, uh, in iemands leven... zo'n grote financiële ingreep doen u... zonder het aan te kondigen. Want dan stort een heel sociaal systeem. Dat dus in juist. Maar wat u wel net zegt vind ik een heel interessant. Wij als babyboomers, we zitten nu, wij zijn die generatie. We hebben dat geld verdiend, we hebben het goed gedaan. We hebben een hele hoop. We uh, erven, zelfs. Best een, kan allemaal. best een beetje vanaf. Ja, nou, Absoluut. Leef er maar in, zou ik zeggen. Ja, wij vinden dat niet erg. Heel goed, we gaan naar de column heren, want die is vandaag van Peter Paul de Vries, bestuursvoorzitter van de investeringsmaatschappij ValueAid... lokaal genoteerd, overigens in Amsterdam... voorheen voorzitter van de VB, Vereniging van Effectenbezitters. Beste luisteraar, sommige dingen zijn op het eerste gezicht niet goed te begrijpen. 2012 was economisch een slecht jaar, maar de beurskoersen gingen omhoog. De economie kromp, het consumentenvertrouwen daalde sterk... en het bedrijfsleven kreeg forse klappen en toch steeg onze 30 jaar oude beursgraadmeter AX met 9,7 procent. Rara, hoe kan dat? Zijn beleggers gek geworden, of zien zij het herstel eerder... dan het leger geleerde economen? De verklaring ligt in het optreden van de Europese Centrale Bank. ECB-president Draghi heeft duidelijk gemaakt... dat hij alle middelen gaat inzetten om de euro te redden. En dat zorgde voor lagere rentstanden in Zuid-Europa... en een afname van de spanning in de eurozone. Die extreem lage rente vormt een steun in de rug van aandelenbeurzen. Maar die rente wordt zo laag gehouden om de zwakke economie aan de praat te houden... en de zwakke banken te stutten. Maar laten we niet vergeten dat het kunstmatig is. Ik noem het economische doping. De rente die u nu krijgt op 10 jaar staatsobligaties is 1,7 procent. En de inflatie is alleen al hoger, 2,5 procent. En dat betekent dat de koopkracht van deze belegging... elk jaar met 0,8 procent achteruit gaat en betaalt u ook nog vermogensrendementsheffing... dan loopt het jaarlijkse koopkrachtverlies op tot 2 Grappig is dat staatsobligaties volgens de economieboekjes... als veilige belegging worden gekarakteriseerd. En dat vinden onze risicomijdende vriendjes en vriendinnetjes... bij toezichthouders DNB en AFM ook. Maar ik zou er een grote rode sticker op willen plakken. Obligaties zijn levensgevaarlijk. En ecodoping. Kees Vermaas? Ach, nou, even gelijk. Dit is gewoon uh, nou, door te dit, rekenen. Dit is een, nou, maar dit is een hele juiste constatering. Maar ja. ja, we, we zijn natuurlijk in een hele specie, specifieke situatie beland. Uiteindelijk uh, denk ik dat het kunstmatige, zoals Peter Paul het ook noemt... dat wordt natuurlijk uh, in gang gehouden om het systeem overeind te houden. En dat, uh, ik denk, ik, dat steun ik. ik doe dat is, uh, maar het is, het is inderdaad wel vreemd. Als je naar de AIX kijkt, overigens de 10%, ja, ik denk... Wat we hebben gezien, is dat de volumes gewoon een stuk minder zijn wereldwijd op beurzen. Dat komt, komt gewoon door de terughoudendheid van investeerders. En omdat uh, de bedrijfsvoering eigenlijk een lager pitje gaat. En als er dan toch wat vertrouwen inkomt, dan zie je ook sneller die bewegingen ja, ja, komen. En dat zijn, komt omdat er lage volumes zijn dus. Uit, uiteraard. En, uh, en daardoor zie je eigenlijk dat wat er, de bewegingen op de beurzen lopen gewoon iets voor. Hm. En dat, dat, dat geeft hoop, en sprankjes van hoop, dat heeft ook weer zijn functie. Is dat inderdaad zo? Dan zijn we, dat, dat, dat is inderdaad zo, dat kunnen we, kun je historisch verklaren. Uh, dat de ja. beurs altijd een beetje vooruit loopt. Dat is dus de eerste indicatie dat het beter gaat in uh, 2013. Heel voorzichtig. Ja. Ja, een andere indicatie is deze week is een uitgifte van een uh, obligatie van de staat uh, van uh, Spanje. Hmm. Die overtekend wordt met uh, bijna een miljard of uh, 800 miljoen. Ja. Ja, dat, dat, dat gloort hoop en je zou ook zien, dat is, ik ben geen econoom, maar je zou waarschijnlijk zien dat je ook langzaam... Als, als dat soort signalen gaan plaatsvinden... Zie je, zou je ook langzaam de kunstmatige rente, zoals Peter Paul het zie je gewoon langzaam omhoog gaan. Ja. En dat is misschien ook wel goed. Ja. Dan komen we misschien naar het dalletje. Ja. Maar, maar het is misschien ook een gewenningsproces, hè? Dat uh, die rentes laag zijn. Ja. ja. ja en, en misschien dat die groei minder is. Maar. We gaan naar Arktis. Goed. Want als we oh, gaan, artis, ja. we blijven voorlopig even hier. Ik heb aan tafel hier, Haak Malian, die is directeur van Dierentuin Artis, en Kees Vermaas, directeur van Euronext. Ja, Artis, de oudste dierentuin van Nederland. De naam is voluit Natura Artis Magista. Uh, zoals uh, de natuur als leermeester, als is van... leermeester van de kunst en wetenschap. En wetenschap ja. 175 jaar bestaan, destijds aan de rand van de stad. Nee, eigenlijk ook. In de stad. Ja. Niet het oude centrum, maar je moet je voorstellen... de, de stadsmuur lag er wel al omheen, want de uh -huh. andere kant van de Amstel was ommuurd. Ja. Zeg maar. maar het was het de plantage groene vermaakcentrum van de stad. En door de gedachte uit de verlichting en de industriële revolutie... er kwam een nieuwe groep mensen die geld kregen en die wilden een plek hebben om te netwerken. En vanuit de traditie van de verlichting, dat uh, God niet alles gedaan dat wetenschap... Ook belangrijk werd, ja. werd dat genootschap, de vereniging, opgericht. He, zoals altijd in Amsterdam, ja. door ondernemers. Het was niet meteen een dierentuin, hè? Nee, het, was, het begon als, uh, ja, dus als genootschap. En men, had ja. een, men kocht een collectie uh, opgezette dieren. Want je moet je voorstellen, in die tijd probeerde men te begrijpen... hoe die natuur in elkaar zat. Wat onze relatie was met dieren, ja. met planten, mm -hmm. met uh, etnografie. Dus wat mensen droegen, uh, uiteindelijk is die collecties. en Dus men verzamelde en probeerde te begrijpen. Ja. En... Al die rijke Amsterdammers die, uh, die betaalden. Een lidmaatschap witmaatschap kostte toen de tijd 3250 euro, als je terug oh. zo zou rekenen. Vandaag de dag ja, kost dat? is dat uh, gemiddeld zo'n 45 voor een familie. Dus 45.000? Nee, 45 euro. Dan kan je het hele jaar voor okay. een familie 45 ongeveer gemiddeld. Okay. Nou, dan, dan kan je het hele he? jaar ja. zo vaak als je wil. Dus uit die traditie dat... komen. We. Juist. En een park is er toen aangelegd. Een stadspark uh -huh. met dieren en gebouwen. Dus we hebben 28 Rijksmonumenten, of ja, nou. 28 monumenten. Prachtig 28 park, midden in die stad, ja. Ja. in het centrum. Vervelend is wel, je kan daardoor niet meer uitbreiden. Je kan niet groter worden, zoals Rotterdam onder het spoor... door ja. allerlei belevingswerelden kan bouwen. Dat kunnen jullie niet, dat lijkt ja. me lastig. De, de, de, in 2012 1,2 miljoen bezoekers loopt het terug met de nee, dan dan het bezoekers. Nee, helemaal niet. Afgelopen jaar is het, uh, stijgt het juist, mm -hmm. het blijft uh, zeer stabiel. We hebben meer dan 80.000 leden. Ja. En die groei... Kijk, om groei. Het, het gaat in de economie, even als we daarnaar ja, ja, kijken... we graag. zitten in een zakenprogramma, gaat het om de marginale hoeveelheid. Ja. Het laatste stukje wat erbij komt. Dus je moet je afvragen, als je nog een hectare erbij hebt... Uh, wat dat voegt je de hectare ja. toe aan die beleving? Ja. En het tweede is dat alles wat groot is... dat hebben we net ook gezien in die financiële crisis... niet altijd goed is. Dus je hoeft niet per se alleen maar grote, grote... Nee. Alle collectie van grote dieren hoef je niet te hebben. Klein maar fijn, mag ook. Mag ook, als het een mooie mix is. Hè? Van vlinders tot een olifant. Van gorilla's uh -huh. tot insecten, tot een aquarium. En je hebt nog één ding in Arthus. Je hebt natuurlijk dat stadspark wat we doen. We restaureren het. Hè? Ik heb een plan gemaakt toen ik kwam. We restaureren dat terug naar het 19e eeuwse stadspark. Dus je hebt eigenlijk monumenten waar je dieren in moet houden... die er niet in passen. En wat we nu doen we laten die monumenten schitteren die restaureren volledig uh -huh. en passen de dieren aan aan het verblijf. Dus okay. in plaats van een grote orang in het apenhuis kan je nu vrij door het apenhuis lopen en er zitten overal kleine aapjes en je staat op 20 centimeter. Ja. Je kan ze bij wijze spreken. Je mag ze niet aanraken, maar ze zijn zo dicht. Maar een orang ook dan kan je niet meer zien. Het is. Die, dus een aantal dieren nee. hebben besloten niet, niet. een aantal te houden. Dus wel gorilla's, maar geen oren. Ja. Nou, wel een olifant. hè? He. Olifant, olifanten houden ja. Ja. Ja. ja, En wel het kleinste aapje ter wereld waar je op 30 ja, centimeter ja. vandaan komt. Precies. Dat is, nou, is dat uw nieuwe visie inderdaad, hoe je dat dat alles moet doen binnen de die ja. je hebt. Echt een oud stadspark, 19e eeuws, met, zijn, met dieren, gevuld met Met dieren. die monumenten en die planten en die eeuwenoude bomen. En dus in ik? wezen een, een, een, een thema, als je het zo ja. wil zien... In plaats van uh, is dat is ons thema, want het is een unieke collectie aan gebouwen. Die visie brengen we terug maar in vind ik, de kleurstellingen. Vinden kinderen? Hè? U was begeisterd als kind door door artis, ja. omdat u daar dieren kon kijken, omdat je daar de natuur ja. kon aanraken. He, hebben kinderen dat wel met een stadspark met rijksmonumenten? Ja, want er zitten 700 diersoorten. Okay. Dus je hebt ze allemaal en je dus het hebt voor die de en de kinderen. Heb het je je is eigenlijk een we noemen dat gelaagdheid. Dus ja. op ieder niveau heb je dat en je komt dichtbij. Mm -hmm. Dus in die enorme vlaktes waar je niks ziet. Dus het contact is goed. En we ja. doen tekenlessen, we doen uh, fotografielessen... we hebben een professor aan de universiteit. Dus het is een hele mix van dingen. Hebben jullie nog een apenrots eigenlijk, of niet? Ja, die hebben we nog. Ook Met ze... kleine aapjes erop. Met makaken, de... Japanse makaken, die het ook, <laughs> he, weet je wat, van die apen... die ook winters ja. buiten kunnen. Oké, okay. daarover gesproken namelijk. Het. Elke week doen wij een greep uit een stapel nieuwe... verschenen managementboeken. Aangeschoven is Micha Blok, eindredacteur van dit programma. Uh, Michel, deze week heb je het boek... Vrouw op de aperols gelezen. Ja. We konden het bijna niet meer toepasselijk, uh, toepasselijk zoeken met Rijkmanian aan de tafel. Uh, uh, uh, hoe zit dat in het boek voor de ja. vrouwen vergeleken met chimpansees? Ja, of geschreven <laughs> Chimpansees vooral, geschreven door okay. Carolina Pruis. En zij maakte carrière binnen Sanoma. Waar ze opklom van businesscontrole tot directeur. En vervolgens gaan werken als interim directeur van uh, verschillende bedrijven. En in dit boek ja, beschrijft ze haar ervaring als enige vrouw tussen al die uh, aapjes. Tussen de apen. Ah. <laughs> Is er een aapenrond? Zitten er met name mannetjes op? Um, nee, natuurlijk niet. Nee, wel. nee van alles. Maar uh, het gaat er wel om uh, welke man mag paren natuurlijk. Hè? Ja. De dominante, het alfamannetje. Uh -huh. Ja, dat zegt ze ook. Van, nou, de mannelijke chimpansees, die strijden met elkaar om het beste voedsel... en uh, om de beste vrouwtjes, om mee te paren. En ze werken samen met chimpansees die hen sneller bij hun doel kunnen brengen... ook al vinden ze dat geen aardige chimpansees. Okay. En wat is nou typisch voor vrouwelijke chimpansees? Die willen persoonlijk contact, een gezellige sfeer, kaarsjes en zo. En ze <laughs> werken samen met chimpansees die ze aardig vinden. En de les die vrouwen hier ervan kunnen leren ja, is... Laat nooit een vrouw een bedrijf runnen, dus <laughs> dat is vrouw. Ja, het hoeft niet altijd gezellig te zijn. En werk ook eens samen met mensen die je niet zo aardig vindt. Ja, okay. en, en dat gebeurt ook bij die, bij die simpelses. Die, ja? die worden ook stiekem dan gedekt door iemand anders. Zodat die man zo in de war is... dat die, niet, dat die, gaat die kinderen niet doden ook niet van een ander. Want hij weet niet of het hij uh, weet misschien, misschien dus toch het van ziet. hem is. Dus, en dat is natuurlijk het goede. Ja. Want die mannen willen gewoon ja. maar door... Uh, ja. ja, die willen door uh, produceren. Dat begrijp ik. Maar hoe, zie, hoe zit dat dan op de, op de, in de, op de werkvloer met je dan af en toe als vrouw... Mee met de niet-aardige uh, aapjes? Ja, niet altijd samenwerken dus met de mensen die je Maar dat is dus heel natuurlijk eigenlijk. Ja, en tegelijkertijd, dat is het hele lastige. Zegt ze ook, van ja, je moet je ook weer niet als een, als een, als een mannetjesap gaan gedragen. Je moet wel gebruik maken van je vrouwelijk kapitaal. Hoe zit dat bij de Aperots trots bedrijf? Want hebben we ook een redactie, uh, Micha? Hoe functioneer uh, je dat? <laughs> ja. Ja. ja. Ja. Het is even stil. <laughs> maar er is natuurlijk wel één groot verschil. Hè? Ja. Als, je, als je nu kijkt... Uh, dit is dan één vrouw, als ik het goed begrijp. Uh -huh. uh, en die sfeer is dus op die mannen, uh, veel mannen. Dus niet ja. echt een apenrots, want er, is, er zijn niet alleen maar mannen. Uh, dus als je er meer vrouwen bij zou zetten... dan krijg je dus ook een andere sfeer daar. Dan wordt die mentaliteit vanzelfsprekend uh, beter al. Nou, en die wordt anders. Meer vrouwen, uh, ja. Ik heb toch wel vaak meegemaakt dat de sfeer daar niet echt beter op nou, wordt. Ik, ik, kan <laughs> de, ja, nou, ik, ik kan zeggen, bij ons uh, Wij nemen vooral vrouwen aan. Die zijn het beste, die komen als beste eruit. Ja. Ik denk dat er een grote omslag is. En dat het ja. ook een generatie nog duurt. Hoe gaat het met, met dames bij Euronext, meneer Van Maas? Nou, ik, is het ook een apenrot? Met alleen ik zou heel graag veel meer dames zien uh, ja. in onze mannenwereld. En dat geldt niet alleen in de, in de beurs, Het geldt in de hele financiële sector overigens. Maar ja. Het zet mij aan denken. Ik, uh, ik heb iets van het boek ook gelezen, gelezen. Ik heb het boek niet gelezen, maar de recensie. En uh, ja, ik, ik vraag me toch een beetje af: uit wat voor uh, achtergrond is dit geschreven? Het deed mij bijvoorbeeld denken: van ja, hoe staat een vrouw in de maatschappij? Bijvoorbeeld in zijn algemeenheid. We hebben laatst die hele vervelende discussie gehad, uh, nog steeds in India, uh, waar, uh, waar vrouwen zo minderwaardig worden behandeld. Aan mm -hmm. de andere kant zie je dat als je naar de Indiaanse. Zakelijke cultuur krijgt, daar zijn meer vrouwen aan de top dan, dan waar dan ja, ook. Ja. Dus ja, hoe, li hoe liggen die verhoudingen? Ik denk dat het. Het is iets gecompliceerder om te kijken hoe dat werkt. En dat is in, ook, zo, ja. in, in, ook in mijn wereld, tussen de mannen, ga je net zo lief voor je doel te bereiken. Met, uh, met. werk je met een aantal vervelende lui om je doel te bereiken. Dat werkt tussen mannen natuurlijk ook zo, dan dat je de goede, lieve vrede bewaart. Overigens, om terug naar artsen te ja. komen, misschien niet helemaal... maar ik heb wel eens geleerd van een Franse baas... die ik een aantal jaar geleden had. Die zegt, ja, maar als jij geen politiek wil en je wil geen ruzie... dan moet je met dieren gaan werken. <laughs> <laughs> nou ja, geloof <dat>, <tomst> ik, uh, ja... omdat ze niet terugpraten of zo. <tomst> Nee, precies. Ik heb er geen ervaring mee. <laughs> je mannelijke collega's slaan je, je de vrouwcollega's die krabben je... en je dieren die bijten gewoon. Dat is wel makkelijk. Michel, <laughs> nog één keer de, de titel en de auteur van het boek. Als je ja, de vrouw op de aapenrots van Carolina Pruijs. En de laatste tip, de alfa-aap, als het erop aankomt... vecht er niet tegen, laat hem gewoon over je heen plassen. <laughs> <laughs> Daar Habam. kan je niet tegen op. alfa? Ik durf het bijna niet. je nee, bent ik ben al weg. <laughs> ik ging vragen, wie, wie is dat op de redactie? De alfa-aap, daar gaan we het een andere keer over hebben, denk ik, Misha. Dank je wel. Ja, nog even terug naar Artis, want uh, we hadden het over het, het, het model. Tien ja. jaar geleden aangetreden, meneer Balian. Uh, inmiddels zijn de subsidies worden gekort, uh, ja. ook, ook voor jullie. Ja. Uh, nog 6,5 miljoen van de gemeente in 2010. Nee, nu. nee, het is, het, is het, is, het, is, het is minder. Is minder dan? Nee, maar dat was toen, 4, hè, 2010. Ja, 4,6. Precies. Hoe, hoe zorg je ervoor dat je het toch... Uh, want je moet meer mensen dus ja. gaan binnenkrijgen. Inderdaad, het, het hele nou. model gaan draaien, anders ja. marketen. Ja, dus er zijn een aantal uh, dingen. Eén de afgelopen, hè, art is verkeerde in zwaar financieel weer. Dus mm -hmm. het eerste wat je doet is uh, kijken naar, naar waar je kan verbeteren. Uh, en dat was op veel punten, punten. dus de organisatie hervormen. Uh, het is ook zo als je subsidie krijgt, vind ik, uh, dat, dat je lean en mean moet zijn. Je moet effectief zijn, je krijgt uh, steun. Uh, ja. We krijgen ook heel veel sponsoring. Van, van. Niemand wil geld aan de overheid geven. He, dus je moet zorgen dat je organisatie ja, goed draait. Dus dat hebben we georganiseerd door een hele bijzondere ontwikkeling... in de geschiedenis waar de medewerkers van Arthus geen ambtenaar... want Arthus is een stichting, een goed doel. Ja. Uh, maar ze zaten in het CAO van de ambtenaren. Dat betekent dat als je in een boom klimt als tuinman krijg je toeslagen. Dus de loonkosten, Ach, gigantie, extreem, ja. dus veel te hoog. Dus we zijn overgegaan naar een nieuw CAO. En het tweede is uh, een andere manier van werken, effectiever en je model aanpassen. En daar zijn we al een tijd mee bezig. Dat gaat erg goed. Want, en in, in welke zin? Want dat is dus minder mensen. Dus anders, ja, mensen mensen, anders, anders inzetten. Dus ja. in plaats van... Ik Want jullie hebben wat, 270 FTA's. Zeg, we hebben, nee, we hebben, we hebben 170 FTA's... 170. en 130 vrijwilligers. Jeetje zeg. dus uh, en We krijgen dus op allerlei manieren ook steun... van, van bedrijven. Ja, ja. En, en Het bedrijfsleven. Loterij, Rabobank... Ja. DSM. Maar... Dus er zijn twee dingen. Eén, het oude artsen hebben gezegd... daar moeten we meer dingen richten mm -hmm. naar buiten. Ja. Dus dat dus een betere marketing, de zichtbaarder zijn. We moeten onze hele doelstellingen aanpassen. We verhuizen een beetje naar een educatief instituut. Er mm -hmm. is nu een professor aan de universiteit, we doen van alles. En dat trekt mensen. Daarnaast, hoe ziet die tuin eruit? Wat is dat park? Eh, dat, dat restaureren van die monumenten. Dus ja. ons, wat we het publiek aanbieden... Dieren die niet goed functioneren eruit. Dus als het te klein is. Uh, en die verplaatsen voor wat anders. De vlindertuin is een van de meest populaire ja, dingen Artus. Ja, blijft mooi. blijft mooi. En dat is één ding. Voor de toekomst ja. hebben, we, uh, hebben we gezegd... we moeten een stuk... eigenlijk zou ik Artus uh, publiek willen hebben, gratis. Mm -hmm. Nou, dat lukt niet. We hebben een budget van rond de 20 miljoen. Uh, dat krijgen je niet voor elkaar. Nee. Dus hebben we gezegd, nou een stuk van Artus... Kan ik, er komt een openbaar plein... En daar doen we zeg maar een soort paradigmeverandering. In plaats van dat het gesloten is, wordt het gratis. Yes. Maar het verdienmodel wordt er anders. En dan komen aan dat plein twee musea. Eén een restauratie van een oud museum, het grote museum M uit de 1900... uit de 19e eeuw. En het tweede, de eerste dierentuin ter wereld van micro-organismen. Hey. Ja, je hebt planten, je hebt dieren, maar het grootste deel van de wereld is... Ja, de zien wij Als je niet. kijkt ja, ja. naar DSM, Galapagos, ja. uh, noemen ze maar op, PAK... Al die bedrijven... Daar wordt die goed geld verdiend aan, ja, dat weet Vermaas ook. Ja. Ja, en, ja. en die steunen ons en Dus okay. daarmee verander je ook ja. je positie. En het wordt een publiek, publiek van. Wanneer komt dat er? Dat, we zijn nu begonnen met, uh, met, met de verbouwing. Juist. En uh, in 2013 gaat dat open. Okay. Maar ondertussen is de hele oude tuin opgeknapt. Het is schitterend. Ook de planten, de bomen. Nederlanders houden erg van bloemen. Ja. En dus dat, dat gaat dus ook. erg goed. Mooi. We gaan naar Euronext. Want niet alleen Artis viert dit jaar een jubileum... Hè, 175 jaar Artis, ook in de beurswereld zijn er wat mijlpalen te vieren. Het beurspand bestond dit jaar exact uh, een eeuw. De ax index bestaat uh, uh, sinds vorige week 30 jaar. Volgende nog 30 vruchtbare jaren, meneer Van Maas? Ja, ik, ik heb dat uh, gisteren toevallig ook aangegeven. Wij hebben, toen wij Euronext stichtten in 2000, toen dachten wij... nou, dan, dan zou het wel over zijn... Uh, op, op, lange, op middellange termijn met uh -huh. de lokale indices. Nou, niets is minder waar gebleven. De AX, de AMX en ook de ASX, de Nederlandse indices, die leven als nooit tevoren. Er zijn veel producten op. Even voor de, voor de mensen die dat niet weten: de AX, dat kennen we allemaal. Dat is de beurs met een index met 25 hoofdfondsen. Dat is AX. Dan heb je de Midcap. Dat is de AMX, dat zijn ja, dat... de middelgrote bedrijven. En daaronder heb je nog de small caps. En dat is ook een hele bult met, met bedrijven dat heet ASCX. En daar zitten nog lokaal genoteerde bedrijven. Precies. De eerste drie groepen die zijn ook, als het mogelijk is... hier en daar, in het buitenland genoteerd. Hè. Daar zijn er een paar bij althans die dat die Ja, dat daarom, daarom noem ik het ook. En dat is, dat is ook zo. Het zijn categorieën van bedrijven. Dat, ja. uh, dat zegt u juist. Maar daar, daar is men dus ook van over de grenzen in geïnteresseerd. Juist. Het Nederlandse bedrijfsleven in die categorieën. En... Uh, ja, dat bestaat. En ik, ik ben ervan overtuigd dat wij uh, de AX de komende 30 jaar nog gaan zien. Ja, nou, het ook, ook het, dat is interessant. Hè? Ook in een, in een uh, economische downturn uh, als afgelopen jaar waar we in zaten... zag je ook Ziggo naar de, naar de beurs komen. Een hele grote IPO, wereldwijd. Een beursgang moet ik zeggen. Een wereldwijde mooie beursgang. Zwaar overtekend. Geeft dat de burger moed als u dat ziet? Dat u denkt, van, nou, er zijn er meer op deze aarde die wij uh, naar binnen zouden kunnen halen. Ja, absoluut. En wie? Nou, er zijn meerdere, die kunt u ook bedenken. Het is, uh, ja, maar het is, het is altijd lastig. Kijk, we leven ja. in een wereld die is anders dan 10 of 15 jaar geleden. Er zijn meerdere alternatieven voor financiering. Mm -hmm. um, er is in ieder geval altijd eentje als je uit een exit komt van private equity. Dus investeerders die zelf in een bedrijf rechtstreeks zitten. Ja. En het bedrijf wordt te groot... Dan Als je dan door wil groeien en meer kapitaal... dan moet je wel naar een, naar een de markt zoals een beurs. Ja, precies. En dat, dat heb je bij Ziggo gezien. Dat heb je eigenlijk ook gezien bij de samenstelling... en het, het, het, het terugkopen van Douwe Egberts... Mm -hmm. Vorig jaar, en dat is uh, zeer ja. succesvol. En daar zijn er zeker meerdere van. Ja, nou dat hebben we ook gezien in het verleden dat er, hè, dat, in het recent verleden ook, dat er bedrijven naar de beurs gaan, die halen heel veel geld op. En uiteindelijk blijkt het een enorme bubbel te zijn. Hoe kan je dat voorkomen? Want er, er worden natuurlijk wel eens verwachtingen gewekt, ook door de, hè, door de adviseurs die, die bij zo'n beursgang uh, aanwezig zijn. En mensen daar zwaar op intekenen. En uiteindelijk blijkt het een hoogst. Facebook, ik noem er maar eentje, dat aandeel is echt in een glijde, glijde uh, glijvlucht naar beneden aan te gaan. Hè? Terecht, natuurlijk. Terecht. Ja, kijk, Facebook is, een, is een, een verhaal apart. Gelukkig is hij niet genoteerd geweest op onze beurs. Er nee. zijn een aantal. In de, uh, de volgens, World Online, volgens mij. Ja, maar dat ja, is al lang geleden. geleden. Ja, kijk, maar, maar dat, was, dat was ook in een, een, een hoos. waarbij veel meer informatietechnologie- en nieuw nieuwtechnologiebedrijven ja. probeerden. op basis van mooie verhalen successen te verkopen. Mm -hmm. Je hebt altijd ups en downs in de economie. waarbij vertrouwen gewekt wordt bij een bepaalde ontwikkeling. Maar de wereld is complex en er zijn heel veel elementen die invloed hebben... die je zelfs als analist niet kan voorzien. Oh. En dat zie, je, dat zie je ook. Maar als je teruggaat naar de basiswaarde, goed management... een transparant beleid, een goed toezicht op een gereguleerde markt... zoals ze dat bij de beurs hebben... Uh -huh. Dan, uh, dan moet je je, en zeker in deze wereld, in 2013... goed kunnen informeren over de gang van dat bedrijf ja. als belegger. Ja, en dan hoef, hoef je niet... je te minimaliseren. Precies. En soms gaat het dan nog fout. Ja, nou ja, ik, ik wil niet een, uh, een oordeel vellen over Facebook... maar wat je daar hebt gezien is dat uh, de banken die uh, Facebook naar de, naar de beurs brachten... die hebben ook een verantwoordelijkheid in dat op Precies. de juiste manier doen. En, en als je een... zegt, dat zijn de adviseurs, maar daarnaast zit er ook nog een beurs zelf bovenop. Ja. met een toezichthouder erachter, die zou moeten zeggen: Ja, wacht even, die banken die schetsen hier wel een heel rooskleurig beeld. Toch? Ja, dat zou je zeggen. Nou, ja. ja. ja, maar er zit natuurlijk bij Facebook nog iets anders bij: dat is dat mensen denken dat elke nieuwe technologie geld oplevert. Maar dat zijn vaak vervangende dingen die, ja. die eigenlijk hetzelfde doen. Dus er wordt ook in de hoofden van de mensen een hype gecreëerd uh, voor zichzelf. Dus de nieuwe technologie, ik heb dat in de filmindustrie natuurlijk... een aantal keren meegemaakt in mijn ja. leven met televisie, met video die kwam. Uh, de bioscopen zouden lang dicht zijn volgens al deze geleerden. En het is nog steeds een bloeiende <laughs> bedrijfstak. Ja. Ja, dus dus die technologie heel... aan zich betekent niet geld. Dus nee. het businessmodel is belangrijk. En, en nou, dat maar is maar bij Facebook we... natuurlijk uh, waar het helemaal misgaat. Ja. Uh, want hoe verdien je daar in godsnaam aan? Nou, het is, dat is, maar misschien zitten we over vijf jaar hier te zeggen... dat uiteindelijk is een is slechte goed start geweest maar gekomen. Want Er zit een verwachtingswaarde, omdat ja. het is ja. zo'n groeiend aspect... en we stappen in een nieuwe wereld. Maar een Ziggo bijvoorbeeld... Ja. Ja, die is, uh, nou nog net niet, maar die is uh, in, in, in, in april, uh, uit mijn hoofd, is die genoteerd op de Amsterdamse beurs. En is gewoon een van de topfondsen van de, van de Midcap-index ja, geworden. Ja, blijft lekker lopen, ja. Fantastisch. Ja, dan gaan we even naar het andere, want u bent momenteel onderling over een overname van uw beurs. He. De Duitsers zouden belangstelling hebben, die zijn afgehaakt. Uh, George Muller, uw voorganger, nou een voor voor voorganger die zei uh, een aantal weken geleden toen hij hier zat, uh, het volgende hierover. Je wilde erg groot worden, en je bent nu zo groot dat je eigenlijk daardoor weer tien jaar teruggeworpen bent. He. Euronext wilde heel veel. Die overname werpt, werpt de Amsterdamse beurs tien jaar terug in de buurt. Nou ja, Euronext. Als oud-werknemer een uh, leiding hebben gegeven aan Euronext... Uh, zou ik wel willen oproepen aan de Nederlandse financiële partijen... om toch te zorgen dat Euronext weer sterk op de kaart terugkomt. En toen werd het stil. Ja, toen werd het stil. Wij willen graag een reactie. Nou, ik, uh, ik, ik ken de heer Muller uh, en ik ken dat voortraject ook... Uh -huh. Uh, ik ben daar ook wel redelijk nauw bij betrokken geweest. Kijk, Euronext is een product en is een vooruitlopen... om een product voor een grote, sterke Europese interne markt. Als we naar de crisis kijken en, en de euro die overeind wordt gehouden... staan die doelstellingen nog steeds. Eh, we hebben re reguering gehad. Maar wel wat wankeler? Gehad, toe... wel wat wankeler inmiddels. Nou ja, kijk, de weg naar het einddoel is, is complex en moeilijk. En zeker in Europa, ja. met, de, met de verdeelde staten. Ik ben het met de heer Muller eens... dat uiteindelijk zou Euronext een sterke continentale Europese beurs... binnen de eurozone moeten zijn. Ja. Met de wegen die we hebben doorlopen door buiten dat continent te stappen... via de Amerikanen geprobeerd Duitsland te acquireren... en dat niet gelukt is, ja, val je nu even een stuk terug. Maar dat wil niet zeggen dat de doelstelling weg is. Nee, is het zo? Is het, bent u niet meer een beurs die er straks niet toe doet? Dat is niet waar, dat, dat zeg ik niet. Ik, ik denk dat het ontzettend belangrijk is voor de beurzen die in dat consortium zitten... om toegang te hebben direct tot hun lokale, reële economie. Ja. Maar we hebben ook internationale bedrijven. Die hebben hun zicht nodig. En we spraken net over buitenlandse investeerders. Die, die zorgen ook dat het hier goed gaat in de economie. Ja. Dus je moet onderdeel zijn van het netwerk. En uh, ja, ik, ik denk dat we op die weg moeten doorgaan. En dat we wat vertraging oplopen. Amsterdam moet sterk blijven. Maar zeker ook Euronext voor onze internationale bedrijven en investeerders. Duidelijk. Heren, we gaan aan het eind van deze uitzending. Want we hebben nog bijna twee minuten. Uh, altijd eventjes in op wat u gaat doen aan z'n maandag. Het meest opmerkelijke van de, de volgende werkdag die er gaat komen. In het kort. Meneer Balian, wat gaat het nou, worden? Ik denk dat ik uh, ga kijken op onze website. We hebben opgeroepen om aan mensen, uh, om die geschiedenis van artsen te vertellen mm -hmm. vanuit herinneringen. Ja. Nou, ik hoop dat er uh, heel veel mensen op die website hun herinneringen. Uh, posten, Gaan, precies. Ook en, foto's en dat soort dingen. Foto's, kunnen... filmpjes. Uh, okay. Dus ik ga die uh, bekijken en dat is wel uh, leuk om die kant. Kijk natuurlijk altijd naar de eigen kant uh -huh. om die kant even te bekijken en met mijn collega's te bespreken precies. en te kijken wat voor bijzondere dingen mensen nou te hebben afkomen. meegemaakt. Heel goed. Meneer Vermaas, wat gaat er maandag gebeuren? Nou, allereerst uh, ga ik heel vroeg op met een uh, en hopelijk met een uh, grote smile op mijn gezicht, want ik word 48 aanstaande maandag. Kijk eens, ja. ik ben jarig. Jonkie, hè? <laughs> Dat heb ik niet gezegd. <laughs> Dank u. <laughs> en, uh, ik, uh, ik doe de, de, in deze week ook op de maandag de beursopening met de Dufas. Hans Janssen-Dalen, die, die host een heel groot uh, uh, evenement. De Dufas is de, het is Nederlandse instituut voor fondsen en voor asset managers. Uh -huh. En uh, dat zijn hele belangrijke directe en indirecte klanten. En wij doen de opening daar. En voor de rest heb ik een, uh, een belangrijk gesprek met het ministerie van Economische Zaken. En waar gaat het over? Ah, dat, dat kan ik niet delen. Dat kan u niet zeggen, dat vinden we jammer. Heer, hartelijk dank in ieder geval. Kees Maas, CEO dank. van uh, Nice Euronext. En ook Haik Balian van de, uh, de Amsterdamse Dierentuin. Artist, directeur, directeur. Hoe die site? www.arts.nl En hem dan ja. heel makkelijk. Trots in bedrijf. Wel. Het zit erop voor deze week. Na het nieuws van twee uur gaan we niet autootjes rijden... maar schaatsen op het EK Allround in Heerenveen. Dus blijf luisteren. Tot volgende week. Ja, ik heb nu wel een beetje blosjes te <laughs> ja. Het is goed dat het radio is, ja.